1 uur. Het NOS-journaal. Israël Thomassen. Goedemiddag. Acht politiemensen gedood bij aanslag in Turkije. VS trekt diplomatiek personeel terug uit Tunesië en Sudan. En honderdduizenden bij openluchtmispaus in Libanon. Het weer, wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Vooral in het zuidoosten. In het westen en noordwesten kan lokaal een bui vallen. Bij een matige, aan zee vrij krachtige zuidwestenwind... wordt het 17 graden op de wadden tot 23 in Limburg. Morgen overwegend bewolkt en af en toe wat regen. In het zuidoosten van het land blijft het grotendeels droog. En is er ook ruimte voor de zon? Het wordt morgen een graad of 20. In het oosten van Turkije zijn acht politiemensen omgekomen door een bermbom. Volgens bronnen binnen de Veiligheidsdienst is het een aanslag van de PKK, de Koerdische terreurbeweging. De bom ging af toen de bus met agenten voorbij reed. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. De afgelopen maanden is de strijd tussen het Turkse leger en de PKK weer opgeleid. Zo zijn vorige week nog 75 PKK-strijders gedood.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 In België werden 230 mensen aangehouden bij een demonstratie tegen de film. Het stadsbestuur van Antwerpen had geen toestemming gegeven voor de demonstratie gisteren. Toen de politie een van de leiders oppakte, werd de sfeer grimmig en kwam het tot rellen. Het hele weekend wordt in China al gedemonstreerd tegen Japan. Want Japan heeft deze week een nieuwe groep onbewoonde eilanden gekocht van China... En daar hebben de twee landen al jaren ruzie over. De Japanse premier Noda heeft nu gezegd dat het maar eens afgelopen moet zijn met die demonstraties. Correspondent Marieke de Vries in Peking. Marieke, wat zei hij precies, premier Noda? Premier Noda heeft aangegeven dat zijn land kalm blijft. En hij vindt dat Peking ervoor moet zorgen dat de Chinezen hetzelfde doen. Maar hij zei ook dat Japan het standpunt over die Senkaku-eilanden, of zoals de Chinezen het noemen, de Dayoyu-eilanden, blijft houden. Dus daar verandert niets niet in. Verwacht je een reactie van Peking hierop? Een officiële reactie is er nog niet, maar de krant The People's Daily, dat is de spreekbuis van de Chinese overheid, die publiceerde gisteravond al een commentaar waarin het irrationele gedrag tijdens die anti-Japan-demonstraties werd betreurd. En ook staat daarin te lezen dat de politie de gewelddadige incidenten serieus zal behandelen. Uh, maar wat verder vandaag ook opvalt, is dat bijvoorbeeld op sociale media oproepen tot protest. Mensen roepen elkaar op om naar bijvoorbeeld de Japanse ambassade te gaan. Uh, vandaag worden geblokkeerd. Eerder dit weekend was dat nog niet het geval, maar vandaag wel. En nou ja, dat geeft misschien een beetje aan dat de overheid probeert eventuele andere protesten en oproepen daartoe te onderdrukken. zodat het niet te veel uit de hand loopt. Het zijn hele felle reacties in China. Zijn Japanners in het land in gevaar? En ze worden wel aangevallen en er zijn ook al meerdere Japanners gewond geraakt. Uh, maar voor het overgrote deel uh, zijn vooral hun eigendommen doelwit. Dus uh, Japanners worden bijvoorbeeld uit hun auto's getrokken en die auto's worden in de brand gestoken. Restaurants worden onzimmeld en daarna aangevallen. Angstige momenten voor uh, de mensen in het restaurant en ook uh, winkels worden geplunderd. Nou Om een voorbeeld te geven, in de provincie Shangdong. Het zijn een Panasonic-fabriek en een Toyota-dealer in de brand gestoken. Dus het zijn vooral de Japanse merken die niet veilig zijn op dit moment. Maar het zijn wel hele heftige protesten. Speelt er meer dan alleen deze ruzie over die eilanden? Nou, het speelt vooral uh, in deze week. En deze week, uh, komende dinsdag, wordt uh, herdacht dat Japan in 1931 uh, de aanzet gaf tot het binnenvallen, de invasie van Manchurije. Dinsdag is, uh, wordt ook de dag van de vernedering genoemd in China. En uh, ja, uh, uh, in deze tijd van het jaar zijn de anti-Japan sentimenten altijd, nou ja, aanwezig. Maar ja, nu Japan precies deze week ook die eilanden gekocht heeft, is het des uh, te feller. Marike de Vries in Peking. Dit is het NOS Journaal met Isola Thomassen. Drie inbrekers die op de vlucht sloegen zijn vanochtend met hun auto in een tuin in Lisse gecrashed. De inbrekers hadden het voorzien op een kantoor aan huis in de buurt van het dorp in Zuid-Holland. De bewoners betrapten de inbrekers en zetten met de auto de achtervolging in. En die eindigde dus in een tuin. Daar is op de Van Spijkstraat de auto met een verdachte uit de bocht gevlogen. Via een verkeersdrempel en een stoeprand zijn ze over een...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 De vier inzittenden wilden aanhouden, gingen twee van hen er vandoor, vertelt de politie. Ze gingen twee verschillende kanten op. We zijn er achter eentje aangegaan. We hebben zelfs waarschuwingsschoten gelost. Maar dat heeft hem uiteindelijk niet kunnen nou, weerhouden om toch door te lopen. En toen hebben we uiteindelijk die zoektocht moeten staken. We hebben nog met twee politiehonden gezocht.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 Kirit was in de jaren 70 minister van Sociale Zaken. Ze wordt verdacht van misdaden tegen de menselijkheid, genocide en moord. Overlevenden van het rode kmer regime zijn woedend over de vrijlating. Honderdduizenden gelovigen hebben in Libanon een openluchtmis bijgewoond... die werd opgedragen door Paus Benedictus. Hij riep op tot het bouwen van een broederlijke samenleving... Deze man ging naar de mis om zijn dochters te laten zien dat er nog steeds veel christenen wonen in Libanon. I brought my daughters because I want them to still believe that Lebanon is still Christian and uh, it will still remain Christian and a Christian country. De pauze is in het Midden-Oosten om te pleiten voor vrede en verzoening tussen christenen en moslims. De spanning in de regio neemt toe. De laatste dagen waren er gewelddadige protesten vanwege de Amerikaanse anti-islamfilm Innocence of Muslims. Het is de TU Delft niet gelukt om het wereldrecord snel fietsen te verbreken. Studenten van de Technische Universiteit deden bij wedstrijden in de woestijn van Nevada een aantal pogingen, maar kwamen telkens snelheid tekort. Wel is Delft de wedstrijd in Amerika te winnen. Het team haalde met de speciaal ontwikkelde Velox 2 een snelheid van 128,9 km per uur. En dat vond de chauffeur wel heel erg snel. Het ging hard, jongen. Hey. Supermooi, echt. Je ging hard. Het is een mooiste huid, dat die teller hoor. Geen record. Hè? Geen record. Nee, nee, nee. Het was dus niet snel genoeg, want het snelheidsrecord is 133 km per uur. En dat staat sinds 2009 op naam van een Canadees.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 In de eredivisie spelen Heracles en Nak tegen elkaar. Henk Kok kan Heracles nog iets doen aan de 1-0 achterstand. Ja, dat moeten ze wel eerlijk gezegd. Van Heracles heeft ook nog niet gewonnen. NAC staat op een 1-0 voorsprong. Inderdaad. Er is ook één kans geweest voor NRC in deze wedstrijd. Door het doepen van Schalk. Die benutten dat ene kansje met één. En vervolgens hebben de mannen uit Breda die hebben zich vooral teruggetrokken op eigen veld. En dan creëert Heracles veel te weinig. Nu een bal in het 16-meter gebied. dan moet de rouwelaar optreden. Dan heeft de bal weggewerkt. En dan kan NRC gaan uitverdedigen over de linkerkant van het veld. Creëert Heracles veel? Nee, veel te weinig. Ik heb al genoemde kansen kans van Castellon voorlangs. Maar Everton die kreeg een ideale mogelijkheid. Een prachtige combinatie tussen Castrolion en Paljits. Paljits was de opkomende linkerverdediger. Paljits zette die bal voor. Everton kon inkoppen op de rand van het doelgebied. Dat is vijf meter van de, van, van de keeper af. Maar die kopte de bal tegen het lijf van Terauwlaar uh, aan. En Pedro schoot voor Heracles nog eens een keertje voor langs. Het is geen boeiende wedstrijd. Uh, NAC verdedigt vooral. Heracles valt aan. Maar uh, ja, als je dan die weinige kansen krijgt... dan moet je er wel eentje van benutten. En dat hebben de mannen uit Almelo vooralsnog niet gedaan. Roger Federer kan de Davis Cup wedstrijd tegen Nederland beslissen. Als hij wint van Robin Hazen, dan neemt Zwitserland een beslissende 3-1 voorsprong. Mark Brasser, hoe staat het ervoor? Ja, Federer is hard op weg om deze ontmoeting te beslissen. Hij heeft inmiddels ook weer de tweede set gewonnen. 6-4, had de eerste al gewonnen met 6-1. En dat betekent dus dat Zwitserland in deze partij met 2-0 voorstaat. Of Federer met 2-0 voor staat tegen Robin Hazen. Die wel weer ja, zich iets hersteld heeft na die woede uitbarsting die hij had aan het begin van de tweede set. Bij een stand van 1-1. Hazen serveerde, kwam 40-0 voor. Maar leverde alsnog zijn service game in. Hij werd ongelooflijk kwaad. Daar sloeg zijn record stuk, Zat op de bankje, scheldend slaan met zijn record tegen zijn tas. Te nou, daar is hij inmiddels weer een beetje overheen. We zitten aan het begin van de derde set. Daarin zien we gelukkig wat meer energie weer bij Robin Haas. Hij huppelt weer een beetje op de baan. Bespeelt weer een beetje in het publiek. Weer een beetje dat vuistje ballen wat we vanaf Dat, dat die is zo'n schreeuw af en toe die er dan uitkomt bij hem. Laten we hopen dat hij, ja, dat hij zijn spel in die derde set... gewoon naar een iets hoger niveau kan tillen. Met die energie, met de steun van het publiek. En dan hopen we op een, een mooie derde set. In de eerste twee sets Roger Federer overduidelijk de sterkste. Haas, eh, niet echt imponerend... 6-1 en 6-4 het voordeel van Federer. Hongbal dan. In Rotterdam is de finale van het EK Honkbal zojuist begonnen. Nederland staat tegenover de andere Europese grootmacht, Italië. En die houtkamp, wereldtitel is er al. Nu ook de Europese titel voor Nederland? Het zou mooi zijn. Nederland is in ieder geval heel goed begonnen in de eerste slagbeurt. Een mooie hongslag, twee hongslag van Stacia. En hij werd over de thuisplaat geslagen door Kalian Sams. Nederland leidt dus met 1-0 e en wil heel graag in eigen huis voor in een vol stadion in Rotterdam. Italië ontronen, want Italië is regerend Europees kampioen. Maar zoals je al zei, Nederland is wereldkampioen en wil graag die Europese titel terughalen. Is daarmee goed begonnen. In de eerste inning staat Nederland met 1-0 e voor tegen Italië. Bij de wereldkampioenschappen wielrennen heeft het Duitse team Specialized Lulu Le Mans de ploegentijdrit gewonnen. Het team met de Nederlandse Ellen van Dijk was beduidend sneller dan de nummer 2, Orica, en de nummer 3, AA-drink. De ploeg met Marianne Vos eindigde als vierde. Verkeersinformatie. John Sahoka bij de ANWB. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland... staat tussen de knooppunten Ter Bresseplein en Klein polderplein, 4 kilometer en een korte file op de N65 Tilburg richting Den Bosch. Daar staat tussen Kromvoort en Knooppunt 2 kilometer. De hoofdpunten van het nieuws. Acht politiemensen gedood bij aanslag in Turkije. VS trekt diplomatiek personeel terug uit Tunesië en Sudan. En honderdduizenden bij openlucht mispaus in Libanon. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze En De haal nog hier over de Ja, Dit is een goed spel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede uur van de perstribune op deze zondag. Te gast Marleen Molenaar, manager van het damesvoetbal bij Ajax. Vliegende kiep, verslaggever Zul van der Wart bij AZ in Alkmaar. waar nieuwe kracht wordt ingewerkt op... Uh, op de receptie bij de Bali. Deze week wordt weer natuurlijk een en ander ingesproken op het antwoordapparaat. Daar kunt u terecht met vragen en klachten over de media 035-677-6001. Ik pikken de vraag over media daaruit. De afgelopen zomer vloog u als radioluisteraar... tv-kijker van het EK-voetbal en de Tour naar de Spelen. En de laatste weken draaide alles, maar dan ook werkelijk alles om de verkiezingen. De leiders van de acht grootste politieke partijen... kwamen één voor één bij ons in de studio. Opnieuw gingen de lijsttrekkers vandaag met elkaar in debat. Goedemorgen, nog één dag tot de verkiezingen... en de partijen halen nog maar eens alles uit de kast. media -hypes nemen toe in omvang en hevigheid. Of lijkt dat maar zo? Ik vraag het straks aan hypedeskundige Peter Vasteman. En reacties op deze uitzending kunnen kwijt op deperstribune.nl... of via Twitter, hashtag deperstribune. Marleen Molenaar, goedemiddag. Goedemiddag. Marleen, manager van het Ajax voetbalteam bij de Vrouwen. Hè? Dat, ja. Dat, ja, is dat een goede omschrijving? Ja, Vrouwenvoetbalteam? Vrouwen, ja, absoluut. Ja. Ja, zeg, wat doe je dan als manager? Wat is je taak? Ja, dat is eigenlijk een veelomvattende taak. Um, uh, ik heb in eerste instantie uh, natuurlijk een staf uh, samen moeten stellen met, uh, met de speelsters. Daar begon het mee, dat moest op heel kort termijn. Maar je bent nog maar net in dienst, hè? Ja, ik ben nog maar heel kort in dienst. En, uh, en dat moest ook in vogelvlucht. Want op uh, 18 mei, uh, jongsleden, werd eigenlijk pas bekend dat Ajax zou uh, instappen. Dus we hadden eigenlijk maar een paar weken om een staf en een team te formeren. Ja, zeg een aanloop, dat is een fragmentje wat wij hebben gevonden in ons geluidsarchief. Liet je weten dat dat toch wel een droom is, hè? Ajax, en, en daar werken. Wat droom jij nou van, als je over voetbal droomt? Nou, ik heb, maar toen was ik nog heel klein, maar dat kan ik wel herinneren. Dat ik een keer bij Ajax op de tribune zat... Het is natuurlijk het bekende verhaal dat iedereen was gedroomd heeft. En dat er toen iemand geblesseerd raakte, Piet Keizer, die zit ook linksbuiten. En dat ik dan mocht invallen, moest iemand uit, uh, vanaf de tribune komen. En ik mocht invallen en het ging allemaal heel goed en dan maakte win de winnende goal. En uh, goed, toen was ik nog wel klein. Ja, Ja, het is, je, het is jouw droom. Het, ja. Dan zit je bij Ajax en dan denk je, oh, Piet Keizer toch eens uitvalt. Ja. Voor de jeugdige luisteraars een fantastische linksbuiten bij het gouden Ajax. Ja. Ja, dat, uh, daar heb ik inderdaad over gedroomd. En uh, ja, daar dromen heel veel jongetjes over. En, uh, en ook heel veel meisjes dus. Ja. En, uh, en ik dus ook. En, en nu, uh, destijds was het natuurlijk onmogelijk. Je zou nooit in een eerste van ijs kunnen spelen. En nu inmiddels kan dat wel, omdat er ook een vrouwenteam is. Ja, en hoe, hoe gaat het met dat team? Nou, het gaat eigenlijk uh, goed. We hebben, het was natuurlijk uh, aan de ene kant makkelijk... aan de andere kant ook wel weer lastig om een, uh, een team samen te stellen voor Ajax. Uh, want je moet toch uh, overal uh, spelers vandaan halen. En, uh, maar goed, dat, dat is goed gelukt. En ik denk dat we een mooie combinatie hebben... tussen uh, uh, ja, hele jeugdige talenten en, uh, en een wat gevestigde orde. Oh ja, waar, waar haal je dan spelers vandaan? Nou ja, natuurlijk uit, uh, vanuit uh, andere BVO's. Dat is natuurlijk duidelijk. Dat ja, zijn uh, betaald voetbal. Ja, betaald voetbal, Dus de andere clubs die mee uh, deelnemen aan de Eredivisie vrouwen. Mm. En, um, want je kan natuurlijk niet met Ajax um, op het hoogste niveau gaan spelen... met speelsers uit een eerste en tweede klasse. Dat, dat kan niet. Mm. Maar goed, we hebben ook speelsers uit, um, uit de lagere klassen... Mm vandaan gehaald en uh, uiteindelijk en we hebben we gekozen voor een kleine selectie. We hebben 16 speelsters en twee kiepsters. En we hebben een samenwerking met het uh, CTO in Amsterdam. Dat is Dat is een centrum uh, voor topsport en onderwijs. En daar uh, voetballen eigenlijk hele talentvolle meisjes uit heel Nederland. En uh, die worden voorbereid op een uh, overstap uh, naar een betaald voetbalclub. En dat uh, kan Ajax zijn of een van de andere clubs... En, uh, dus wij hebben echt gekozen voor het feit um, ja, dat, dat als we extra spelers dus nodig zouden hebben, dat we dan ook al uit de jeugd gun, kunnen gaan putten, zoals dat uh, bij Ajax hoort. Dat is bij Ajax de traditie, wou ik zeggen. Nou, ja, daarom, hè? Sinds de Kruif revolutie zeker. Nou, ja, daarom, dus daar hebben we echt rekening mee gehouden dat we eigenlijk een hele kleine selectie hebben, want er moet natuurlijk niet te veel gebeuren, want dan kom je in de problemen. Maar goed, wanneer we nog een uh, zeg maar met 20 of 24 aan de, uh, van start waren gegaan, dan hadden we ook spelers dus weg moeten halen um, bij clubs waar ze misschien in de basis staan en dan de Ajax. Uh, op de bank en ja. dat Zo, maar is niet de bedoeling. Hoe, hoe bind je die kleine selectie van uh, 16 plus 2 kiepers, ja? aan, uh, aan een betaald voetbalorganisatie? Want je betaalt ze niet. Nee, nou ja, dat is natuurlijk uh, op zich wel heel grappig. Kijk, sinds de opstart van de Eredivisie Vrouwen in 2007 hebben we met zes clubs zijn we eigenlijk met z'n allen bezig geweest om ook Ajax Feyenoord en PSW binnen te krijgen. Omdat dat er eigenlijk toch wel bij hoort. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, dan gebeurt dat dan. En dan, uh, dan merk je hoeveel impact uh, dan in ons geval Ajax heeft. En hoeveel meisjes daar willen spelen. En voor hoeveel dat wel niet een grote droom is. En wij hebben dan ook rekening gehouden met, met speelsers die... Uh, natuurlijk moeten ze goed kunnen voetballen. Dat, dat is natuurlijk één. Dat, dat past ook bij Ajax. Maar we hebben heel uh, echt met beleid... Uh, zijn we omgegaan om die speels te herhalen. Ze komen ook uh, merendeel allemaal vanuit uh, de omgeving. We wonen er heel veel uh, in, in Amsterdam. Ja. En als die dan bij een andere voetbalclub spelen, krijgen de gelegenheid om bij IJs uh, in te stromen. Want is dat het keuze? dat vrouwenvoetbal, uh, behalve bij betaald voetbalclubs, ook in de volle breedte leeft, is, is dat een, een bloeiende tak aan het worden? Nou, het is een verschrikkelijk: de grootste bloeiende tak op dit moment. Het is de snelst groeiende sport in Nederland. Het is de grootste teamsport voor meisjes in Nederland. Het heeft nu bijna 130.000 over, leden. Overstijgt het het hockey bijvoorbeeld? Ja, dat zeg ik er eigenlijk nooit bij. Want, oh, omdat ja. ik hockey ook een uh, ontzettend leuke sport vind. En dus niks ten nadele van dat. Maar het heeft het, inderdaad is het voorbij gegaan. Hmm. En dat is sinds die start van in 2007 met de Eredivisie. Heeft dat gewoon een vogelvlucht uh, aangenomen. En wereldwijd is het ook de grootste sport. Dus er spelen 45 miljoen uh, meisjes en vrouwen over de hele wereld. Dus het, is iets, het, het gaat er niet meer om of meneer A het leuk vindt en mevrouw B niet. Het is iets wat niet meer tegen te houden is. Nee, het, is, het heeft eigenlijk nog lang geduurd voordat het doorbrak. Want je zou zeggen, een tal van sporten... Eh, die worden beoefend door mannen en door vrouwen. Ja. Alleen dat voetbal dat heeft nou ja, meer. lang al, gewacht. Nou ja, het werd natuurlijk al heel erg lang ook uh, beoefend door vrouwen. Alleen uh, met de opstart van die Eredivisie kwam het natuurlijk mm. meer in het nieuws. We hebben het losgetrokken uit het uh, amateurgebeuren. Dus dat de spelsters echt uh, zeg maar bij een, een grote vereniging uh, kunnen spelen... dat het geprofessionaliseerd uh -huh. wordt. En, uh, ja, en dat, dat heeft natuurlijk heel veel gedaan voor de sport. Marleen, we willen graag altijd weten... we gaan straks heel, heel uitvoerig verder door over vrouwen en voetbal... en vrouwenvoetbalcompetitie. Maar wat, wat is jouw nieuwsfragmentje van deze week? Waar, waar is jouw oog en oor opgevallen? Ja, nou dat is eigenlijk heel apart. Want ik ben helemaal nooit zo met de politiek uh, bezig... maar uh, ik kwam uh, thuis, ik moest een presentatie houden op woensdagavond... voor de leden van de vereniging van Ajax. En ik kwam uh, s'avonds laat thuis. In de auto hoorde ik het al. En snel rijden, want ik wilde eigenlijk zien wat er aan de hand was. En toen zag ik uh, ja, het, uh, de blijdschap en, uh, en de teleurstelling van de politici. En dat, uh, die emotionele momenten, die vond ik prachtig. Daar is Samson? Er is een veel bevaardiging. De Wat dacht u toen u dat cijfer op het scherm zag verschijnen? Min 11. Ja, ik uh, viel bijna van mijn stoel. Het is een uh, gigantische nederlaag. Ja. Ja. Beste CDA-vrienden. Graag had ik hier gestaan ja. met een betere uitslag. Dat was uh, Van Haarsma Buma, laatste spreker. Ja, emotie uh, in de politiek, blijkbaar. Nou ja, dat vond ik dus mooi. Meestal is het uh, ja, voor een outsider zoals ik misschien... Uh, altijd maar een saaie bedoening. Ze praten maar en ze praten maar. En dan zijn ze klaar en dan gaan ze weer door met praten. En nu zag je toch hele andere momenten. En, en dan zie je dat, dat wat je dus al, al uh, aan gewend bent in de sport dat je dat dus ook gewoon in de politiek hebt. En dat, dat vond ik wel heel mooi. Al die emoties. Al die emotie ja. En dat, je dus, dat het heel, heel makkelijk eigenlijk is om na een overwinning... Hè, dat zie je bij de spelers, dus, spelers ook. Eerder eh, de eredivisie hebben ze wedstrijd gespeeld... en dan krijgen ze afgefloten een microfoon onder hun neus. Oh ja. En dan is het toch, als je gewonnen hebt, een stuk makkelijker... dan dat je verloren hebt. En ja daar deed het me nu wel eh, aan denken. Ik denk, ja... Zo werkt het hier dus ja. ook. Zeg maar, straks komen we daar ook nog. Jij bent uh, een dochter van Kees Molena, ja, de redder van de AZ in de jaren 70. Uh, met zijn broer hè, ja, natuurlijk. Met Klaas. Met dus jij hebt heel veel voetbal uh, gezien. Dan vroeg me af. Uh, uh, Emotie hoort bij uh, voetballers, zeg je net, en je krijgt een microfoon onder je neus. Is dat iets waar je nu ook mee bezig bent met de, de dames uh, die voetballen bij Ajax? Dat je uh, zegt, ja, ook dat is deel van je werk. Als straks een wedstrijd gewonnen of verloren wordt, krijg je uh, kritische journalisten? Of, hè? Ja, uiteraard hebben we, hebben we dat met ze besproken. Ja? En uh, zeker natuurlijk um, als je bij een club als Ajax speelt... dan, uh, ja, dan sta je zo in de, in, de, in de spotlights. En dan zal alles wat je zegt en doet eh, of aanhebt of wordt wat dan ook... He? dat wordt ja. uitvergroot. En daar hebben ze zeker uh, hebben met ze over gesproken. En, uh, maar goed, dat, dat, dat gaat ook allemaal goed. Dat proberen we rustig op te bouwen. We hebben natuurlijk een aantal uh, kanjers al uh, boegbeelden... die daar al aan gewend zijn... En, uh, en zo rustig aan schuiven we ook de anderen naar voren. Goed, U kunt uh, reageren op wat uh, Marleen Molenaar zegt. U kunt er ook vragen stellen. At de perstribune. En uh, natuurlijk uh, via uh, Twitter even hashtagken. En dan uh, uh, de honkbalfinale. Jazeker. Nederland staat in de finale. En die houtkamp deelde al mee op Radio 1 dat het 1-0 was hè, tegen Italië. Ja, dat is nog steeds, maar met de nadruk op nog, want Italië staat aan slag in de gelijkmakende eerste inning. En het eerste en derde honk zijn bezet voor de Italianen. En een hele goede slagman, Chris Colabello, speler van de Minnesota, de Minnesota Twins in de Verenigde Staten. Verdient zijn geld dus met hongballen. Hij staat in het slagperk tegenover Sharon Martis. Ook een speler overigens van de Minnesota Twins-organisatie. Niet in het, op het allerhoogste niveau, maar die twee kennen elkaar dus. En daar is een goede pitch van Martis. Publiek geniet. is volop aanwezig in Rotterdam en terecht, want het is een spannende wedstrijd. Het staat 1-0, maar Italië heeft het eerste en derde hong bezet en er is 1-0. Uit in de tweede helft van de eerste inning. Marleen Molenaar is hier manager van uh, AZ tussen 2007 en 2010... met het vrouwenvoetbal. was, geloof ik, drie keer kampioen van de Eredivisie. Hè? Ja. Goeiedag. Het is wat, hè? Het is wat. Kijk, en uh, er is weer uh, een brief voor je binnengekomen. Kijk maar, Dat is oh. de postbode. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast... Van een oude bekende. Beste Maleen. Ik ging op afval vanaf 1979. We hadden regelmatig contact daarna. En vervolgens heb jij, nadat ik je benaderd had, heb je het vrouwenteam heb je opgericht. We zijn drie keer landskampioen geworden. Geweldige belevenis. We hebben de belgeluid bij de kaasmarkt. Huldiging in het gemeentehuis. En ook heel bijzonder de huldiging op het veld. Ik vind het heel jammer dat het vrouwenvoetbal uit Alkmaar gestopt is, dat het weg is. En ja, als ik nog voorzitter was geweest, dan had het zeker nog bestaan het vrouwenvoetbal, want ik vind het heel belangrijk dat de vereniging het vrouwenvoetbal handhaaft, want er zijn steeds meer meisjes die gaan sporten. Als ik gisteren bij VVS zag uh, hoeveel meiden er onderweg waren, want het was, ging Maher, die ging een, uh, een demonstratie geven en die was op de club uh, VVS in Spamroek. En heel veel meisjes die dus uh, gewoon dan de, de club bezoeken. Dus uh, vrouwenvoetbal heeft echt een toekomst. En, ik vond het heel mooi dat jij dat in Alpen hebt op willen zetten. En ik wens je nu heel veel succes in de toekomst om uh, weer resultaten uh, te gaan bereiken. Dank voor jouw uh, werkzaamheden die je bij AZ hebt verricht. En ik wens je een hele goede toekomst. Met zulke groeten, Dirk Scheringa. Dirk Scheringa, oud-voorzitter van AZ. Ja, ik vind het jammer. Het is verdwenen bij, uh, bij AZ. Uh, hij hield van dat van oude voetbal. Hij vond het belangrijk. Waarom? Ja, nou, ten eerste vind ik het heel erg leuk om dit uh, te horen. En ook te horen dat hij uh, ja, blij is dat ik dat uh, bij AZ gedaan heb. Um, ja, kijk, hij um, is natuurlijk een, een, een ondersteuner ook, uh, van sporten en ook voor vrouwen. Hij doet natuurlijk veel met schaatsen, met wielrennen. Dus waarom niet uh, met het vrouwenvoetbal? En ja, hij had daar gewoon zijn ideeën over en heeft en dat zeg ik ook altijd in, in alle interviews... AZ wordt natuurlijk dan wel een beetje afgekat van ze zijn er uitgestapt. En maar ja, aan de andere kant zijn ze ook als pionier ingestapt. En, uh, en nou, hij zegt het nu zelf eigenlijk. En dat idee heb ik ook altijd gehad. Dat als hij uh, nog voorzitter zou zijn... dan zou het inderdaad niet weg zijn uh, bij AZ. En dat, uh, ja, dat dat wel gebeurd is, is natuurlijk heel erg jammer. En dan natuurlijk uh, ja, helemaal niet in de eerste plaats van mij... Maar meer aan de speelsters die uh, ja, inderdaad drie jaar ja. achter elkaar landskampioen werden en dachten dat ze heel goed uh, bezig waren voor de club. Maar ook denk ik richting AZ. Het is, het is de snelst groeiende sport. Uh, Noord-Holland is uh, de grootste voetbalregio. Dus uh, ja, daar was heel veel mee te doen geweest. En, uh, ja, mooi om te horen ja. dat, uh, dat hij het nog wel had willen Zo, hebben. Waar komt jouw passie voor dat voetbal vandaan? Behalve wat we net zeggen, je, je vader, je oom, dat waren de redders van AZ toen het uh, ja. heel slecht ging, uh, ergens in de jaren zeventig. Nee, nou ja, ik heb het gewoon in mijn genen. Want ik ben echt vanaf het moment dat ik kan lopen, liep ik al met een bal. En uh, het zit er gewoon helemaal in. Ik ben er dan wel mee opgegroeid, maar goed, mijn zus ook. En die vindt het ook best wel leuk. Maar die staat er heel anders in dan ik. Dus het moet je echt wel pakken. En het heeft mij gewoon gepakt. Toevallig vertelde ik gisteren nog aan iemand... dat ik... vroeger was er nog maar weinig voetbal op tv. En dan had je altijd Duitsland, Duits voetbal... op zaterdagmiddag zes uur. Nou ja, daar week alles voor. En dan keken we naar. En dan zat ik met mijn vader. En hoeveel ik er toen wel niet van af wist... Ik wist wie er rechtsachter bij Schalke 04 speelde. En, en ja, dat was gewoon... Dat leefde zo in de familie. Ja. En dan uh, altijd die AZ-wedstrijden van weekend naar weekend. En ja, het, is, het zit echt in mijn ja, Maar Dit is de passieve beleving. Maar wanneer kon je het actief uh, gaan doen? Of echt zelf voetballen? Nou, dat, dat, was heel, dat duurde heel lang. Want in mijn tijd uh, moest je 16 zijn... om als meisje um, in een uh, officieel voetbalteam te mogen... En, maar goed, het was voor mij een soort de berusting. Dat was nou eenmaal zo. En ik, ik, ik maakte daar verder ook geen punt voor. Mijn vader regelde nog wel eens leuke dingen. Als er een voorwedstrijd was bij AZ van een vrouwenteam. Dan zei hij, ik heb nog een klein dochtertje. Mag ze alsjeblieft meedoen? <gif> nou, dan kon ik weer een jaartje opteren. En ik heb nog inderdaad... Ik heb zelfs bij Ajax heb ik nog wel eens een voorwedstrijd gespeeld. Met, met oud Ajax. Ik heb meegedaan aan het Rospienaldi-bokaal. Ik, ik, ik deed mee met schoolvoetbal voor jongetjes. Dus ik... ik kwam je, uiteindelijk wel aan het, het trekken. lukte wel, ja. Ja, dus ik heb het maar op die manier. Maar ja, uiteindelijk ben ik op mijn vijftiende gestart. En uh, mocht een jaartje eerder starten. Ja, en jouw vader heeft jou eigenlijk dus nooit zien voetballen. Hè, want hij is in 79 overleden. Ja, dat klopt. Hij ja. heeft het nooit echt. Het ja. enige wat hij van mij mee heeft gemaakt... maar toen was ik twaalf. Dat, uh, of, of echt waar die, zeg maar, stond te glunderen. Zoals je dat over zijn Noord-Holland zegt. Dat was met dat penaltybokaal waar ik ook uh, penalties mocht nemen en ze erin schoot. En toen stond hij echt met een big smile. En uh, ja, dat vond hij heel mooi. Hij was heel trots op mij. Hij vond het natuurlijk heel erg leuk dat, dat ik het, het zo goed kon. Alhoewel het in die tijd voor mij heel normaal was. Ik, nu, achteraf, zie ik wel van jeetje. Wat kon jij technisch heel goed dan? Uh... Nou, ik was gewoon. Ik had een, die, die balbeheersing. Had ik. Ik, kon, ik kon die bal zeg maar al hoog houden. op een leeftijd dat dat eigenlijk helemaal nog niet kon. En, en ik, ik had hele dunne beentjes, maar ik, ik schoot hem ongelooflijk hard. En ja, echt gewoon wat, wat van binnen. Niet door training, want toen was ik natuurlijk nog maar heel klein. Pas later ging ik altijd voetballen met mijn broer. En die is zeven jaar ouder, en met zijn vrienden van tien jaar ouder. Ja, dan, dan leer je het natuurlijk wel echt. Ja, zeg. Uh... Dat was je vaders aandeel, zal ik maar zeggen. De deel van de Maar je moeder is ook. Daar ga je nog mee naar AZ hè? Ja, Vandaag de dag. Je ja. had zelfs vanmiddag gewild ik. Ja, ik, ik had Ach. inderdaad uh, vanmiddag gewild naar AZ Roda. Want uh, nee, mijn moeder is natuurlijk. Die ging vanaf de 16e al met mijn vader. Uh, dus die zijn ook. Uh, zij is ook helemaal in dat voetbal uh, opgegroeid en uh, is natuurlijk als uh, ja, vrouw van uh, altijd meegegaan, samen met mijn tante. Uh, met Nel, die getrouwd was met Klaas. En zij vormden echt een eenheid met elkaar. En ja, hadden ook een, een soort functie in de bestuurskamer, ontvangst van de tegenpartij. En, dus zij is daar helemaal in meegegroeid. Ja, zij, maar zij heeft die liefde dus ook nog steeds op de dag van vandaag? Hè? Ja, zij, ja, absoluut. Nou, ja. sowieso is zij heel geïnteresseerd in voetbal. Die slaat eigenlijk ook geen één uh, studiosport uh, over. Kijk naar de praatprogramma's. Uh, van, uh, van Johan Derksen. En hij zegt dan elke keer als hij weer wat rot zegt over vrouwenvoetbal. Uh, dat dat helemaal niet leuk is. En dat hij maar beter moest weten. Maar toch elke keer kijkt ze. en ze vindt het een hartstikke leuk programma. En dat doet ze in alle programma's. En, en ook AZ draagt ze een warm hart toe, natuurlijk. Ja, en vanmiddag dus, uh, dus weer. Um, Zometeen gaat het over hypes in de media, het antwoordapparaat. Maar uh, er was nog een partij Hazen-Vederer uh, aan de gang. 6-1, verlies voor Hazen. Mark, eerste set. Ja, een kleine stap van Marleen Molenaar naar een AZ er inderdaad hier in Amsterdam. Hey, yeah. Die zit te kijken naar een, uh, ja, een verloren partij voor Robin Hazen. Zoveel is uh, wel duidelijk. Het is 5-3 in de derde set in het voordeel van Roger Federer. Hij heeft uh, gebroken bij een stand van 2-2. Daar werd het uh, 3-2 Hazen leveren. Dus service op, uh, op love in. 5-3 dus voor Federer. Hazen serveert. Moet deze service game houden om in de wedstrijd te blijven. Een iets betere Hazen. Ik zei het al uh, na die tweede set. Een iets bezere, betere Hazen in, in, in, in het verloop van de partij. Maar hij kan Federer toch niet niet echt moeilijk maken, niet echt testen. Anderhalve set was het matig. Hij is redelijk teruggekomen, heeft zich redelijk herpakt. Hazen vecht nu voor zijn laatste kans, maar het zal niet genoeg zijn. Misschien dat het hier 5-4 wordt. Hazen op 40-0 nu is eigen service game. Ja, en als het 5-4 wordt, dan gaat Roger Federer serveren om deze wedstrijd, en niet alleen deze wedstrijd, deze ontmoeting te beslissen. En Ees van Hazen, het wordt dus 5-4. Federer zometeen op eigen service. Kan hij de overwinning voor Zwitserland binnenhalen. Hij vangt de, de mooiste sportverhalen. De vliegende... De vliegende... Jules van der Wart in Alkmaar. Ja, ik sta bij de balie van de receptie. Want Toon Gerbrand zei vorige week in het Clubblad... dat als hij eens een keer zou willen rondkijken om aan te leren van AZ... dan zou de receptie in de balie eigenlijk de beste positie zijn. Want dan kan hij zien wat voor mensen er binnenkomen en wat voor vragen ze allemaal stellen. Eerst even vragen aan Marion. Jij staat achter de balie. Waar moet Toon op rekening mee houden als hij achter de balie gaat zitten? Nou... Nou, rekening mee houden. Ja, ik denk dat hij uh, uit zichzelf wel een vriendelijke man is. Dus dat, uh, dat is niet zo moeilijk. Vriendelijkheid is heel belangrijk uh, bij de receptie van AZ. Wat zijn lastige vragen? Lastige vragen? Nou, wij zijn wel heel goed geïnformeerd. Dus lastige vragen, uh, ja, ik, ik krijg ze bijna niet. We weten bijna alles. Dus... Nou, het wordt een eitje eigenlijk, hè, als je het gaat doen. Hè? Want zo moeilijk is het niet. Nee, maar alle antwoorden die zij hebben, heb ik misschien niet allemaal. Want er worden vragen over kaartje gesteld, over doorverbinden. Soms komt er kritiek. Dus er komt, dit is echt de poort van, van onze organisatie. Het is nu ook een leuke drukte. Hè? Er staan jongeren, wat, wat, wat, ja, meisjes, uh, met, met een shirt van, van de AZ aan. Waarom staan zij hier? Wat doen zij? Ik denk dat zij straks het veld op gaan een ballenjongens te zijn. En er is een groep die nog meeloopt het veld op met de spelers. Dus uh, parade van die kinderen die dan het veld op mogen. Dus dat uh, gebeurt hier allemaal. Ja, een man of vijftig nu uh, bekende gezichten ook af en toe. Ik zie uh, Willy van der Kuilen net uh, binnenlopen. Dat is ook het leuke. En, en, en dat is wel, als je wat meemaakt, als je hier blijft staan natuurlijk. In, in plaats van hier voor het horen in de directeurskamer. Ja, nee, daar ben je helemaal gelijk in. Ik hoop je overigens over het algemeen wel eens rond hoor. En je ziet dus hier ook op dit moment uh, de dynamiek van de organisaties hier op dit moment. Ja, het is gewoon heel leuk. Je ziet alle mensen kleine en grote vragen stellen. En ik blijf erbij, dit is de poort van onze organisatie. Dus als het hier goed gaat, komen ze al blij naar binnen. En dat, dat doen ze erg goed, voor me. Gaat het goed met AZ? Ja, met AZ gaat het heel goed. Het is zo dat wij hebben, natuurlijk drie jaar geleden liep je nog een curator rond. Uh, toen moesten wij een gigantisch plan uitvoeren om uh, ja, rond de 20 miljoen uh, op een manier binnen te halen. En ook nog het voetbal aan de praten houden. Nou, je kan nu uh, twee jaar later uh, kan je nu zeggen van... Uh, Um, het, is, het is opgelost en um, ja, dus wij, de curator is weg, de schulden zijn weg en we hebben het de afgelopen twee jaar redelijk goed voetbal aan de praat gehouden, dus uh, eigenlijk voor de hele organisatie wel een heel mooi moment. Uh, Dirk Schering zat net in de uitzending, de, de oud-voorzitter. Uh, hij heeft toen het vrouwenvoetbal geïntroduceerd met Marleen Molenaar die in de studio zit. Uh, ja, onder jullie bewind uh, heeft het moeten stoppen. Waarom eigenlijk? Nou, het is zo dat, uh, er zijn twee dingen over te melden. Eén uh, is het is puur financiële uh, achtergrond. Dus uh, wij moesten op allerlei manieren bezuinigen. En uh, bij ons was vrouwenvoetbal alleen maar een kostenpost. Dus daar bedoel ik mee van het kost een club 250.000 euro per jaar, dus een vier jaar een miljoen. En de vraag was: konden we en wilden we daarmee doorgaan? Nou, dat antwoord is bij ons nee. We hebben overigens wel onze verplichting allemaal voldaan. Dus dat is allemaal goed gelopen. Het tweede punt is dat eh, ik richting KVB, eh, ik overigens die vrouw wil ik even vertellen, heb fantastisch gedaan. Alle prijzen opgehaald. Hard gewerkt, hard getraind. Valt niks op af te dingen. Maar de KVB heeft een model gestart. Waar we toch heel wat clubs problemen hebben. Want ook VVV, en uh, hoe heet het, uh, clubs als Wolle en, en Utrecht. Uh, dat zijn clubs allemaal die, ja, die zijn ook in twijfel. van moeten we dit dan wel doorzetten? Want het kost geld. En het is een snelst groeiende sport. Dus je zit een beetje in een dilemma. Wat moeite mee? En uh, ik denk dat de KBB dit model ook eens een keer tegen het licht moet gaan houden. Maar je ziet wel dat nu PSV en Ajax zijn. Ja, er zijn hele goede speelsers naar Ajax ook gegaan. En die maken nu verhoor met Marleen Molenaar. En ik denk ook dat jullie misschien nog een beetje loer zouden kunnen zijn. Want ja, als die competitie echt gaat aanslaan, ja, dan, dan zal het ook zijn geld opleveren. Nee, daar dat, dat geloof ik niks van. Ik, we hebben dat vijf jaar gedaan. De maximale sponsoring die wij haalden was 30, 35.000 euro op, op dit soort bedragen is waar we het over hadden. En nogmaals, uh, dit is puur financieel en organisatorisch. En het heeft niets te maken met, met die dames, want dat wil ik nog even gezegd hebben. Maar het is een model wat uh, op dit moment nul geld oplevert, geld kost. En dan is een kwart miljoen voor Ajax met een begroting van 70 miljoen. Wat anders dan een kwart miljoen bij AZ met een begroting van 25 miljoen. Dus je ziet dat de kleine clubs hiermee in de problemen komen. Maar aan de andere kant kan ik me denken van, ja het heeft wel de toekomst. Dus het gaat ook wel een keer geld opbrengen. Ja, dat klopt. Het is zo dat, um, je ziet dat bij, als je bijvoorbeeld een sportwerk van de ik bij volleybal. Als je daar iets nieuws zou starten, dan doe je het met de middelen die er op dat moment zijn. Dat kan ook wel 20.000 euro zijn. Alleen doordat je in betaald voetbal zit, krijg je een situatie dat mensen ook uh, trainers willen hebben. Fulltime trainers, fulltime maar alles maar op. En dan loopt het de kosten gewoon op. En ja, toen is je afweging op die manier gemaakt. Kun je je voorstellen dat het over drie jaar weer waar zit? Nee, over drie jaar niet. Uh, Tenzij inderdaad de KNVB met een heel nieuw aantrekkelijk model komt. Want het heeft niks met vrouwenverbod te maken, maar gewoon met het model wat er nu is. Marleen Molenaar zit in de studio. He, heb je nog iets tegen haar te zeggen? Ja, Marleen Molenaar heeft fantastisch werk hier gedaan. Dat doet ze nu ook weer, uh, is een geweldige ambassadeur voor de, voor de vrouwenverbod. Dat moet ze vooral blijven, blijven promoten. En ik hoop dat zij met de KNVB het voor elkaar krijgt om uh, dat model net iets uh, attractiever te gaan maken. We gaan het er vragen. Nou Marleen, maak je het ja? uh, attractiever? Gaat dat lukken? Hallo Toon. Goedemiddag. Hi. Nou ja, we gaan het proberen natuurlijk. En uh, we zetten ons helemaal in om het uh, tot een groot succes uh, te gaan maken. Um, ik wilde jou... Uh, ik had eigenlijk vanmiddag bij de wedstrijd willen zijn... maar uh, ja, ik uh, kreeg echt verzoek ja. om hier naartoe te komen, al een paar keer. Anders was ik vanmiddag bij AZ Roda geweest. En, uh, dus ik wens jullie heel veel succes. En, uh, ik zit om half ja. drie voor de tv, hoop ik. Ja, dankjewel. We gaan proberen te redden zonder jou. Misschien wordt het moeilijk, <laughs> maar we gaan kijken vandaag. Nou, ja, oké. Okay, heel veel succes. Dankjewel. Ja, het is een beetje precair, hè? Jullie. Ja, nou ja, goed. Um, hoe hij het stelt... Natuurlijk het kostgeld, als, je, als je. Ja, natuurlijk het kost geld. Maar ja, dat, dat wisten we natuurlijk al vanaf het begin. En we wisten precies wat het uh, zou kosten per jaar. En uh, ja, daar is het gewoon op ingezet. En, en ja, dat, dat was ervoor over. En, maar goed, hij, hij zei ook inderdaad, uh, hij noemde de werkwoorden willen en kunnen. Nou, kunnen is dan uh, financieel. En willen, ja, dat is natuurlijk denk ik ook een heel groot uh, punt. En dat is waar we het net over hadden. Ik denk, als zij het echt hadden gewild en dan bijvoorbeeld Schienigheid er nog had gezeten... dan hadden we het wel door kunnen zetten. En dan hadden ja. we ook voor die 250.000 euro... ook wel uh, sponsoren kunnen interesseren, denk ik. Nou ja, maar goed, hij zegt dat... 35.000 euro, krijg je aan sponsors. Maar ja, goed, 250. dat is euro. Duizend. Ja, maar goed, dat is natuurlijk net ja. hoeveel uh, tijd je daarin steekt. En, uh, maar goed, dat heeft nu allemaal geen zin nee, om het, het daar gebeurd. nog over te hebben. Het is gebeurd en uh, AZ heeft die beslissing genomen. Uh, Jij ja, bent er San Rancune weggegaan? Nou, ja, San Rancune... Een ik, beetje boos. Ik, nou, een beetje boos, niet zozeer voor mij, maar meer omdat ik... Ik had er wel meer over ja, willen horen en willen weten. En, en, en ik had wel een soort uh, charme-offensief willen, willen oprichten van... Ja. Als we gehoord hadden, geef ons uh, nog, uh, dan nog een jaar. En dan kijken we of we het voor elkaar kunnen krijgen. En, en ik, ik ben er dan eigenlijk wel van overtuigd dat dat gelukt zou zijn. Maar goed, het is de uh, beslissing van AZ geweest. En uh, nou, nu is het gewoon... Uh, ik moet eigenlijk zeggen, Telsar heeft toen alle speelsers uh, bij zich uh, genomen. En natuurlijk fantastisch dat die dat uh, voor de ja. regio Noord-Holland hebben opgepakt. En nu hebben we ook Ajax nog bij. Dus ja, twee in Noord-Holland... Uh, kom je ook al een eind, hè? Marijn Molenaar, straks meer. Uh, Mark, Mark Brasser. Ja, ja de hazen Federer. Ja, die is, die is afgelopen geoverd. Zoals verwacht, 6-4 in de derde set in het voordeel van Roger Federer. En daarmee is deze ontmoeting beslist. Zwitserland gaat terug naar de wereldgroep. Daar hoort het ook thuis met spelers als Federer en Wawrinka. En Nederland blijft in de Europese-Afrikaanse zone... en mag volgend jaar opnieuw gaan proberen... om promotie naar die wereldgroep af te dwingen. Als je het hele weekend bekijkt, dan is het eigenlijk lopen zoals je het verwacht had. Nederland was zwaar de underdog. He, Zwitserland natuurlijk de grote favoriet. Dat hebben ze hier waargemaakt. Mooi opsteker gisteren dat dubbel van Royer en Hazen die ze wonnen van Wawrinka en Vederen. Maar goed in deze partij en dat zagen we ook al in de partij van Vederen tegen de Bakker. Nederlandse tennissers op dit moment niet goed genoeg om het Vedere ook maar een beetje moeilijk te maken. Goed Robin Hazen verliest dus in drie sets. Ontmoeting beslist. Zwitserland in de wereldgroepen. En de tweede helft is uh, begonnen, denk ik, bij uh, ja, ja. Henk Kok. Ja, hem. natuurlijk. Half één was jouw begin. Ja, ja. natuurlijk. Ja. Vroeg, hè? vroeg op de middag. No. We hebben alweer nou 7-8 minuten gespeeld. Goverd in de tweede helft. De stand is nog steeds 1-0 in de voordeel van NRC. Waar op slag van rust nog een hele goede mogelijkheid kreeg via Hooy. Maar hij liet de mogelijkheid op een paas van Hadouille, liet hij onbenut. En Heracles is in de tweede helft wel goed begonnen. Een aardig schot van Overtoom. Het doel van Ten Raola werd een paar keer onder vuur genomen. Hij heeft ook twee wissels toegepast. Althans Peter Bos. Dus het gaat wat meer van bank spelen. Wat meer tempo en wat meer energie stopt er nu in de wedstrijd. Maar het staat nog steeds tegen die 1-0 achterstand aan te kijken en NAC voornamelijk trekt zich dat toch een beetje terug op eigen speelhelft. En dan moet de heer maar zo creatief zijn om de goede openingen te vinden en dan ook nog eens een keertje te scoren, want dat is ook een probleem. 1-0 nog steeds voor NAC. U weet het, vragen over de media, klachten, wat u wilt kunt u kwijt op ons antwoordapparaat 035 -677 -6001. De hele week tot uw beschikking en dit is de oogst deze week.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 Die kunnen niks meer horen vanwege die trommels. Dat is dat mij voor nodig. Als we gewoon praten, gaan we toch ook niet de muziek aanzetten. Dat wou ik u zeggen. Goedemiddag, ik zit net naar jullie programma te luisteren op Radio 1. En je moet 035 bellen. Ik heb misschien een mooi nummer voor jullie, voor jullie programma. En dat is mijn nummer. Misschien is het commercieel voor jullie interessant om dit nummer over te nemen. Ik hoor graag en al succes met het programma. Tot ziens. Ik heb een klacht over de lotto... Waarom dat die molen niet helemaal uitdraait met die zes ballen. En ik heb jaren met de Staatsloterij meegedaan. En een heel lot. En de jackpot valt altijd om een vijfje. Dankjewel. Met mij heel veel mensen zijn nog steeds verbaasd dat een programma als echte jammer op de zondagavond kan worden uitgezonden. Onbeschaafd. Door elkaar praten en schreeuw en geen waarde geven aan het radio gebeuren. Dank u wel. Nou, ik had een klacht over een beetje alle verslaggevers en politici op radio en televisie de laatste tijd. Het gaat maar over risicovol, dit risicovol, dat. Nou, risicovol staat niet in de vandalen. Het is geen woord. Het is gewoon gevaarlijk. Nou, dat wou ik even kwijt. Vriendelijk bedankt. daar. Het valt me op dat Radio 1 zo man behoort tot de nieuws- en sportterreurzender. Het begon met het verslag van de Tour de France en vervolgens de Olympische Spelen. Van de vroege ochtend tot in de late avond ging dit door. Ieder item werd meerdere malen belicht en dat nadat het resultaat bekendgemaakt was, niets nieuws meer te melden hadden. Nou, een zucht van verlichting toen eindelijk werd teruggekeerd tot de gevarieerde berichtgeving na afloop van de Olympische Spelen. Helaas parlementsverkiezingen. Vanaf 7 uur in de ochtend tot 2 uur s'nachts worden we weer geterroriseerd door verslaggeving van de nieuwshype. Debatten, opiniepeilingen. Nou, en met grote angst zie ik de formatie tegemoet. Wekenlang zal men getrakteerd worden op non-informatie. Mensen, word eindelijk iets creatiever en verlos ons van de hyperige invulling van de uitzendingen. Max Antwoordapparaat, 035 677 6001. Die laatste vraag, daar gaan we er even uitlichten. De hypes op Radio 1, waar het nu over gaat, over nieuws of sport. Het is terreur, zegt die mevrouw. Peter Vasterman, goedemiddag. Goedemiddag. Docent journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam. Het woord terreur ja. laten we even weg, maar wordt er overtrokken gereageerd op grote zaken? Uh, ja, het is net alsof er een uh, enorme lawine uh, op gang komt uh, rond bepaalde onderwerpen. Uh, dat groot nieuws steeds groter wordt, is eigenlijk iets wat al heel lang aan de gang is. Eigenlijk de afgelopen 10, 15 jaar is dat uh, uh, gebeurd. En uh, dat, uh, ja, dat levert voor sommige luisteraars en kijkers toch het gevoel op van een soort terreur, van een soort overspoeld worden met dezelfde informatie. Ja, u zegt het is, uh, het is een dikke decennium geleden begonnen. Maar uh, wie ja. heeft de knop aangezet? Hoe gaat dat dan? Hoe gebeurt dat? Nou ja, het, het, is, het is aantrekkelijk over media natuurlijk... om uh, op één onderwerp uh, door te gaan, dat verder uh, uit, te, uit te werken. En uh, daar... Uh... Meer nieuws over te maken. Dat is veel aantrekkelijker. Want dan heb je de aandacht van de kijkers en de luisterers heb je al vast binnen. Je hoeft minder, uh, uh, zeg maar, energie te besteden aan het uitzoeken van nieuwe onderwerpen. die nog niet aan de orde zijn geweest. Je kunt erop doorgaan. Je kunt het uitwerken. Je kunt het uitmelken. En uh, ja, dat zijn allemaal onderwerpen die, uh, die op die manier spannend blijven. Ja. Dat, dat is nog te begrijpen, want er gebeurt iets groots, dus, uh, en ja. zeker radio en televisie gaan er dan volledig mee ja. uh, ja. aan de slag. Ik wou bijna zeggen aan de haal, maar ik ben zelf ja. onderdeel ja. van dat systeem geweest. Dus ik, ja. ik, ik begrijp het mechanisme ook wel. Ook als er geen nieuws is, vooral doorgaan. Ja. Uh, ja. Is dat begonnen uh, onder invloed van wat CNN uh, destijds introduceerde, gewoon live uh, de, uh, televisie van iets groots, waar je verder weinig over te melden hebt? Ja, nou, die, dat, dat kun je misschien wel als beginpunt nemen, ja. Ik, ik heb wel eens vergelijking gemaakt tussen de berichtgeving over vroeger en nu, en dan zie je het ook dat uh, als er nu iets groots gebeurt, een grote ongeluk of een grote ramp, dat dat meteen uh, betekent dat uh, omroepen omschakelen naar een soort uh, speciale live verslaggeving, uh, urenlang in de lucht blijven, terwijl er eigenlijk heel weinig uh, te melden valt. En uh, ja, dat heeft wel een grote aantrekkingskracht op mensen hoor, kijk als er iets gebeurt ja. dan uh, gaan mensen toch voor het tv-scherm uh, zitten en kijken, ook al gebeurt er helemaal niks. Kijken ze urenlang naar een vliegveld waar niks, bij niks te zien valt of iets dergelijks. En uh, ik denk dat je dat daar ongeveer ongeveer kunt, kunt neerleggen. Ja. Kijk, aan de andere kant is het ook zo dat uh, de journalistiek staat natuurlijk onder druk de afgelopen jaren. Hè? De, de advertentieinkomsten lopen terug, de redacties zijn kleiner geworden. Uh, de journalistiek heeft het moeilijk. In zo'n situatie is het veel aantrekkelijker om op een groot nieuwsonderwerp telkens maar weer door te gaan... ...dan om andere dingen ja. te doen en je daaraan te onttrekken. Maar ja, van de publieke omroep zou je dan nog kunnen zeggen... Die heeft met dat commerciële uh, kantje van de zaak niks uh, te maken. Ik heb dan als luisteraar-kijker heel erg het gevoel... er is iets groots aan de gang, ik zet gewoon die radio en televisie aan... dan, uh, dan hoor ik het, dan, dan ben ik erbij. en ja, dan ja. Ja, ja, bedoel, Die behoefte vullen zij. Ja. Dat je het zelf meemaakt, dat je erbij bent, dat je historische ja. gebeurtenissen live mee kunt maken. Daar gaat een grote aantrekkingskracht van uit. Maar het wordt in, zeg maar, de laatste jaren heel erg uitgemolken. Hè? Het wordt heel erg uitgebeend, zal ik maar zeggen. Uh, je krijgt inderdaad uh, tientallen keren hetzelfde nieuws ja. te horen. Met uh, een kleine aanvulling. Dezelfde beelden worden eindeloos herhaald. Bepaalde incidenten worden enorm uitvergroot. En krijgen ook heel veel betekenis omdat ze juist voordiend worden herhaald. En uh, dat, ja, dat geeft natuurlijk een heel ander beeld van journalistiek ja. dan je zou verwachten. Nou ja, dat, je uh, zou meer maatvoering verwachten. Hè? De, de ja, wereld staat ja. niet stil bij één groot onderwerp. Nee, nee, nee. precies. Dat, uh, ja, ja, ja. Ja, maar ik hoorde bij u ook even zeggen, het, uh, ja, dan hoef je geen andere onderwerpen uit te zoeken. Dan zou het een alibi voor luiheid zijn. Dat moeten ja, we niet hebben natuurlijk. Meer, het is meer te, dat het te aantrekkelijk is. Ik, ik, ik vond het opvallend bijvoorbeeld dat de, de dag na de verkiezingen, toen eigenlijk op dat moment hmm. geen nieuws meer te melden was, dat je dan toch ziet dat men eindeloos uh, terug gaat grijpen op gebeurtenissen ja. die in de campagne gebeurd zijn en die dan een bepaalde betekenis krijgen. Uh, ja, dat is, dan, dat is gewoon een soort afkikken van het grote nieuwsonderwerp, maar dat toch ja. maar weer doorgaan. Ja, nou, ik, ik ben bang dat we de, de terreur, zoals die mevrouw het noemt, voorlopig niet kwijt zijn. Uh, en er zit altijd een knop, hè, ergens om een aan of uit te zetten. Ja, ja, ja. Nee, maar goed. Ik kan me voorstellen dat mensen wel uh, gericht zijn aan Radio 1, en dan ben je in ja. één keer ik heb dat zelf ook wel gehad dat gevoel in de zomer uh, overgeleverd aan de sportzomer en, en ja krijg je dagen weken lang al dat sportnieuws over je heen tot in de kleinste details van van wielrenners waar we nog nooit van gehoord hebben en uh, ja dan daar, daar kun je wel vraagtekens bij zetten nou u kunt de nieuwe generatie opvoeden, begrijp ik uh, ja ja maar ja, ja dat, uh, dit is het systeem hè? Ja. <laughs> nou, bedankt in ieder geval meneer Vasterman. oké okay. goedemiddag peter Vasterman. Dag. dag van de universiteit van amsterdam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 Alle sport consumeren, zoveel. Je moeder gaat altijd studio sport kijken, zei je net. Ja, nee, ik natuurlijk ook. Alleen, uh, ik heb het de laatste tijd heel druk. Dus ik zit dan vaak met een uh, laptop nog op mijn schoot. En dan combineer ik het een en ander. Dus uh, oh, je kijkt soms gaat half het in, hoog. Inhoudelijk uh, een beetje aan me voorbij. Maar uiteindelijk uh, mis ik niks. Hoor. Nee, als je de uitslagen maar weet. Ja, dat sowieso. Marleen, um, de meningen over damesvoetbal... en jij bent de manager damesvoetbal, vrouwenvoetbal bij Ajax... lopen uiteen, vooral als mannen aan het woord zijn. Het niveau van eredivisie voetbal vrouwen, dat is al zo veel omhoog gegaan binnen een korte tijd. En daar ben ik getuige van geweest. Ik ben ook nog bondscoach geweest uh, van het Nederlands elftal. En ging ik ook naar vrouwenvoetbal. En als ik nu zie wat het niveau is, dan gaat het heel goed met de vrouwen. Ik vind het bijzonder aantrekkelijk om naar vrouwen te kijken. Maar ik vind het absoluut niet aantrekkelijk om naar vrouwenvoetbal te kijken. Om het lijkt niet eens op voetbal. Het niveau is zo bedroevend dat het absoluut niet interessant is... om als voetballiefhebber naar vrouwenvoetbal in Nederland te kijken. Nou, als je moeder het hoort, zou nee. je zeggen, vertelde je net. Nou, dan zegt ze die Dirkse die moet in zijn grote mond houden. Nou, dit ja. heeft al gehoord hoor. Ja, ze dit dit hoor ik continu. Want ja. dit zegt hij altijd. En wat vind je ervan? Nou ja, ik vind iedereen mag zijn eigen mening hebben. Ja. Maar ik denk dat het, dat het wel een beetje achterhaald is, wat hij zegt. En, uh, en natuurlijk zijn er wedstrijden bij dat je je handen voor je ogen doet. En dat je denkt, oh jeetje, wat erg dit. Maar goed, dat hebben we op alle niveaus. En uh, mag, uh, we hebben met Ajax de eerste wedstrijd gespeeld thuis. Voor bijna 3500 man met alle critici aanwezig. En, en die hebben gewoon echt heel erg genoten. En, uh, en ook uh, ja, mensen binnen Ajax uh, en trainers en, en, en scouts en noem maar op, die zeiden goh, eigenlijk wisten ze helemaal niet uh, hoe leuk het was. Nee. En um, dus nogmaals, um, natuurlijk mag hij die mening hebben. Maar ik, ik zou het eigenlijk heel leuk vinden als hij een keer kwam kijken. Dus Johan, bij deze. Ik hoop dat ik een keer mag uh, uitnodigen. En uh, misschien draait je mening een klein beetje zeg, bij. En uh, meneer Blokker, misschien kunnen we Joachim ergens over de streep trekken. Meneer Blokker vraagt, is het toeval dat er zoveel mooie meiden zitten... bij de dames van het vrouwenvoetbalteam van Ajax? Of, uh, of is dat een sponsorgedachte? Ja, nee, ja, nou ja, we hebben natuurlijk eerst gekozen op hun uiterlijk. Nee hoor, um, ze zijn uh, inderdaad... Het zijn ja. allemaal ontzettend leuke vrouwen en meisjes zijn het. En, uh, maar die voetballen niet alleen bij Ajax. Uh, die voetballen gewoon door heel Nederland. Ja. Die is... Totaal nieuwe sport waar elk meisje gewoon bij wil horen. En, uh, maar bij vrouwen komt altijd wel dit elementje. Ja, dus altijd. Het is ongeleid wijze om de hoek. Nou, op in de, is, de ja. zomerjurken bij de hockeydames ooit in het verleden. Ja, het was een dankbaar onderwerp. Ja, nee, dat is, uh, daar wordt gewoon kritisch naar gekeken. En uh, Johan zei al, uh, ja. ik uh, kijk er graag naar uh, omdat ik van vrouwen hou. Nou, bij Ajax heeft hij uh, alles. Hij heeft en mooie vrouwen en ah. mooi voetbal. Dus ah, ah, hartelijk ah, ah, welkom. heeft zijn sigaar mag niet mee, hè? De tribune op. Henk! Henk! Kok, wij willen nog heel even van jou weten hoe het toch in Almelo is. Ja, nou, ik, ik, ik zag net wel een doelpen maar de vlag van de grensrechter ging ook omhoog. Het was een kopbal van Botkin van NAC, dus geen 2-0. NAC blijft gewoon op 1 tegen 0 staan, voorsprong dus voor de NAC. En Heracles moet de nodige risico's nemen, doet dat ook. Maar de opgelegde kansen, veel opgelegde kansen, heeft Heracles niet weten te forceren. Van het speelde geforceerd, nu weer een voorzet en die gaat zeilt gewoon over de goal heen. Helemaal niets kan, niemand daarom mee, ook niet de hele lange kastoleon. En zo vecht Heracles nog steeds tegen die achterstand. Kijk eens daar tegenaan. En er moet meer ruimte weggeven achterin, man op man bij Heracles. Dus NRC zal ongetwijfeld ook nog kansen krijgen... om wijze deze wedstrijd definitief te beslissen. Maar Heracles jaagt dat wil in deze competitie ook wel eens een keertje winnen. En dat hebben ze tot verder niet gedaan. De vraag is, uh, Marleen Molenaar... wanneer horen we Henk Kok bij uh, de vrouwen van uh, Telstar tegen PSV? Wanneer gaat dat gebeuren, denk je? Ja, wanneer gaat dat gebeuren? Nee, Maakt Henk dat nog mee? Überhaupt. Ja, vast wel. Nee, kijk, we willen natuurlijk altijd uh, alles maar heel snel. En, maar ik ben ook reëel. Het gaat ook gepaard met, uh, met kwaliteit en prestatie natuurlijk. We hebben in 2009 gezien dat uh, het Nederlands team zich voor de eerste keer kwalificeerde. En dat dan eigenlijk toch ook wel weer een beetje sport het Nederland op zijn kop staat. En dat soort dingen heb je wel nodig. En ik denk dat als er steeds wat meer op tv uh, te zien is... want dat is het ook, hè. Uh, onbekend maakt onbemind. Vaak weten mensen helemaal niet waarover ze praten. Of ze hebben een keer een interland gezien... Of ze liepen een keer zondagmiddag weg bij hun eigen voetbalclub... en zagen daar het zesde vrouwenteam van ja, Lutjebroek spelen. Ja, dan heb je natuurlijk wel een ander, ander beeld van wat dat uiteindelijk is. Dus ik denk als we... Uh, maar jullie goed, hebben de media nodig? Ja, we hebben absoluut de media nodig. En dat zie je ook in een land bijvoorbeeld als Duitsland... waar het heel groot is en waar de afgelopen WK... Uh, gewoon meer dan een miljoen ja. mensen op de tribune zaten... en 27.000 uh, per wedstrijd. En dat kan je, daar heb je gewoon de media voor nodig. Als die dat serieus uh, um, ja, naartoe leven. En, en de wedstrijd gefilmd wordt met, met een heleboel camera's. En er praatprogramma's zijn. En, ja, dan, dan zit je in die cirkel. en, ja, dat, en ik, ik, ik denk ook dat de media echt gaat instappen. Want die hebben altijd gezegd als Ajax en PSV in feyenoord meedoen, dan pas wordt het wat. Dus dat is heel belangrijk. Dus uh, voor, die zijn voor er jullie. nu. Dus ik, ik, ik, uh, ik denk dat de media zich ook aan, aan uh, zijn woord houdt en dat we ze ook echt gaan zien bij alle wedstrijden. Ja, kom je al dames uh, uitslagen tegen in kranten of in? Uh, ja, natuurlijk. Op, ja? ja, natuurlijk. Ik uh, hier in Amsterdam natuurlijk de Telegraaf die er altijd een, uh, de een uh, verhaal uh, van <laughs> maakt uh, oh, ja. met foto erbij en, uh, en dat is gewoon heel belangrijk dat mensen het niet alleen uh, teruglezen in de in, in Soort bladen, maar het moet ook op de sportpagina's terug te lezen zijn. Parool uh, besteedt er ook wekelijks uh, aandacht aan, en ik neem aan dat dat voor alle andere clubs in Nederland ook zo is. Marleen Molenaar, manager van uh, het vrouwenteam van uh, Ajax. Veel plezier bij het uh, vrouwenvoetbal, veel succes ermee. Ja, dankjewel. Toch vanmiddag even naar de mannen kijken? Ja, dat Aanzet, toch even snel, ja. half drie. Geloof ik, hè? Gisteren eigenlijk gezien, dus nou, uh, nu... Nou, uh, je bent alleen tot stijk. En uh, als u wilt luisteren op de radio, hoe nou, al die wedstrijden verlopen... bijvoorbeeld ook in de ek hondbalfinale Nederland-Italië... Uh, luister langs de lijn. Een prettige zondag. Hé, hey, psst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. We kijken even met een schuin oog hier in de studio naar de televisieschermen, want wij volgen al de hele tijd op de achtergrond Mark Rutte, die zich een weg baant door een ongelooflijke massa VVD'ers en ja, dat de pers. Dan zag, dat zag ik zojuist de minister van Buitenlandse Zaken, uh, weliswaar een demissionair, misschien verklaart het dan enorm, maar pakkert op de wangen van premier Kutte. Rutte. <lacht> Excuse. Excuseer. Nee, een pakker op nou, ja, dat, dat, dat zijn de emoties, Tim. De perstribune is een programma van Max. Leven de koningen! Hoorra! Hoorra! Hoorra! Verkiezingen net achter de rug. De politiek dendert door. Leden van de Staten-Generaal. Dinsdag, Pentjesdag 2012.